Nee, ik heb het eerder over de maandverbandjes... ...die in een klavertje opstelling op de muur van het damestoilet geplakt zitten. GELUIDEN. Inderdaad. Dat zijn die meiden van het AVS-V weer geweest. Ja. Goeiemorgen. Ja, ja, Goedemorgen. Het zal wel.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 Wij gaan hier in deze prachtige straat een aantal scènes filmen. Dat is interessant hè? Uh... Ja, ja, en nu zagen we u ontzettend leuke gelegenheid hier. En we dachten, die willen misschien wel meewerken Oh, uh, aan, aan de film? Uh, er wordt hier helemaal aan niks meegewerkt. Nee, niet zo snel. Nee. Laat meneer nog even uitpraten. Ja, ik zie ook dat u daar een geweldige kookgelegenheid heeft. Die paar koopplaatjes.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 een paar leuke cadeaubonnen wegwijzen ja als het nou nog geweldige cadeaubonnen waren we kunnen natuurlijk praten over nou, misschien 50 of 100 of uh, misschien zou ze eventueel zouden uh... we praten nergens over maar, ben... u kunt beter gaan nee wacht wacht papa wat ga je doen uh, doos ik ga even met die mannen praten oh. maar Zeg, wat staat pa nou met die tulpenman bekokstoven? Dat zit me voor geen meter. Ik heb er geen zin in, mees. Aan mijn kip geen polonaise. Nou, het is wel weer eens wat anders, Toos. Oh, Hou toch op. Ze maken er een buinzooi van, op zijn minst. Deal, ja. deal. Oh, oh god, we oh. Zo, nou, jongen, het is voor elkaar. Pa, wat heb je gedaan? Duizend euro per dag, vier dagen lang, ingaande morgen. Wat? wat? Ja, jullie denken nog zeker niet dat ik op de achterhoofd gevallen ben, hè?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 Kun je meteen een oogje in het zeil houden? Oké. Okay. <laughs> Mani, servetjes verhouden. Maar dan loopt hij tenminste niet in de weg, uh, Sorry, kunnen we eventjes een kabeltje leggen? Ah, oh, zie je wel. Die lui willen steeds maar meer. Eerste kip als catering, ja. honk. Toen ook gebruik maken van de toiletten. En nu is stroom. Nou, kom nou maar even mee. Wat <laughs> sta jij er nou te grinniken, jongen? Ach, <laughs> Toos heeft het zwaar met dat het film gaan, is. En donderdag is ook nog onze trouwdag. Jee, maar is het alweer zoveel? Op hoeveel jaar zit er eigenlijk? 24 jaar ha, alweer. jongen, jongen. Ja. Dat ik het al zo lang met je uithoud. Toos heeft vast alweer een geweldige verrassing voor mijn pethoede, de schat. Ze doet weer geheimzinnig, vind ik. <laughs> maar dit jaar ben ik het niet vergeten. Ik heb ook wat voor haar. Oh ja. Daar kunnen we dit extra geld goed voor gebruiken. Mozes Kriemel, 4000 euro. Uiteindelijk wel, ja. Wat is er eigenlijk mis met een bosje bloemen? Hier op de bij Karel, twee bossen grisanten voor drie euro. Nou...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 Zoiets groeit bij de jaren. Ja, moet je nagaan hoe rijp die nou is. Hè? <laughs> hey, hallo Thomas schat. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, We over twee uur achter op schema. En nu is onze figurant niet komen opdagen. Altijd hetzelfde grondig met die figuranten. Oh, ik weet het Thomas, ik weet het. Uh, kan ik je misschien helpen? Uh, goedemiddag. Nee, Was? u bent ook niet echt te tippen. Pardon?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 En die ene actrice wil alleen vegetarisch. Oh. Dus ga er nou maar wat van die tofu, of hoe heet die troep inkopen. Hallo. Hallo. Ah, oh. Thomas. Nee, u bent het ook niet echt. U, u zegt? Helaas. Hm? Oh! Pardon! Sorry. Nee, ook niet. Te oud. Hè? Huh? Wat? Huh? Waar slaat dat nou weer op? God zal het weten. vele mensen.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 Ja, dan moet je niet beledigend gaan wezen. Toevallig heb ik jarenlang bij het theater gezeten. En ik zei altijd al tegen Ko van Dijk... Ja, ik zou ik niet zo hoog Co... van de toren blazen, professor. Ja. Jou hebben ze toch ook niet gevraagd? Maar dat had ik ook helemaal niet verwacht. De krantenbrottels. Ah, <güls> oh, dankjewel, lekkertje. eh, eh Ahmed, wacht eens even. Wat zegt u? Eh, wil jij even hier komen, jongen? Heeft u het tegen mij? Ja, natuurlijk. Ik heet toch Abdel? Eh, dat zeg ik toch. Pa! Kom eens even bij, jongen. De kip is op zoek naar een schoonmaker. Ja? Nou, is dat niks voor jou, jongen? Voor mij? Maar ik heb toch al een krantenbaantje? Oh, jullie doen toch ook altijd schoonmaakwerk? schoonmakwerk? <laughs> ja, wat mag je nou, jongen? Vijf euro per uur, kerst in het eindje. Ah, ja, nee, zeg, die is goed. En ik zit zeker ook op het VMBO. Niet anders? VWO. Ja, VWO, VMBO, die. Dat is puur een jongen. Nee, ik vind het een sympathiek aanbod. Al lijkt het me nogal onder de marktprijs. Maar ik heb het echt te druk naast mijn school en krantenbaantje. Nou ja, jongen. Je gooit zo je toekomst weg. <laughs> maar ik heb nogal een neef. Die zit op het moment met een uitkering. Zal ik u zijn nummer geven? Ja, oh, schat, de regisseur nog gesproken, Hé, hey, U daar. Ik? Ja, misschien willen we u wel in de film. He? Ach, nee. Oh. Ja, u komt het dichtst in de buurt van wat bezoeken. Oh, dank u. Wat wilt u me hebben? Nee, we hebben die scène naar morgen verplaatst. Jongens, jongens... Onze prof komt op de film. Nou, ik kan je nog wel wat tips geven. Ja, je wordt nog beroemd. Ja, ik stap het wel een beetje. Ik heb natuurlijk dat gedistingueerd. hè? Nou ja, laten we er geen woorden aan vuil maken. Mijn idee. Ja. Ach, pa, word jij nou ook wel ziek? Oh ja. En willen jullie ervoor zorgen dat er morgen een plekje is waar Huub zijn kleding kan hangen? Huub. Oh, oh jongens, het is toch niet waar. Huub stapel komt weer. Oh. oh, ik heb het niet meer. Als ik vroeger in romannetjes over appelflautens las, heb ik altijd gewacht op een geschikt moment om er eentje te krijgen. Oh. <laughs> ik denk dat nu het moment is hoor. Niks ervan, Ali. Ik vang je niet op hoor. Oh, riep. Ik, eh, ik help morgen weer hoor. Met de servetjes. Goeiemorgen, schatje. Wat zeg je?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 Tien over acht. Oh, meis, waarom heb je me niet wakker gemaakt? Je lag zo lief te slapen. Ik wilde je niet wakker maken. Oh, beslot dat nou weer op? Dit is werk aan de winkel, meis. Ali, hij komt heus niet eerder als je met je neus tegen het glas gedrukt staat. Ah, dat weet je toch niet...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 Ik, ik moet hier een plekje voor Huubstapel baken. Waar is de duur aan Oh, hier ben ik! Ah, Alex, Wat is er met u aan de hand? Hoe bedoelt u? U ziet er zo raar uit. De, oh, ik heb een lens in. Dat is beter voor de film, ziet u? Nee, maar die neus. Alsof u helemaal teugd bent. Pardon? Hij heeft te pakken. Ah, oh, nou, sorry hoor, maar zo bent u niet bruikbaar. Pardon?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 Die tante Adi. Toch leuk voor de rest. Ja. ja. Schuift de gordijnen zo binnen ja, op zij, Madi. Ja. Moet, je, moet je er zien lopen? Wat heeft ze nou in de hand? Een tasje of zo? Nee, volgens mij is het een sjaal. Ik denk toch dat ik het anders had gedaan. Nee. Maar zoals ze loopt. Ze lijkt zich zo bewust van de kijken. Nou, hij is dus al twee keer onderuit gegaan in de sneeuw. Nou ja, professor Zeur, toch niet zo? Nou, die? Nou zie ik het. Het is een bos twilpen. Zeg, uh, meneer, kwam uh, Huub nou ook alweer? Ja. Ja, volgens mij zorg op deze tijd. <tie> <tie> Kijk, daar komt een auto. Oh, oh, oh, oh. oh ik doe even die deur Oh, ja, ja, ja, ja. Oh, adem Ali. Nou loopt ze daar door die sneeuw... en heeft er geen flauw benul van dat Huub stapelde kip in komt lopen. Oh, hij zal er straks toch nog wel zijn als, als ze klaar is? Oh, dat oh, hoop ja. ik wel voor haar, hoor. Oh. Hup. Hup. Hup. Oh, dank oh. voor dit aparte oh. welkom. Ja, sorry meneer, dat, dat, dat, dat was niet de bedoeling. <coughs> We dachten alleen dat, uh, dat Huub binnen zou komen. Ja, ja. Nou, hier ben ik toch? Met wie heb ik het genoegen? Hup. aangenaam. Hé? U, u, u bent toch niet Huub Stapel? <laughs> nee, de laatste keer dat ik in de spiegel keek, niet, nee. Ja, maar...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 Goed. Wilt u er niet doorheen roepen? Ja, nee, ik, ik probeer het alleen maar uh, meteen duidelijk te krijgen. hè? Als je er bij de montage achter komt, dan heb je pas echt een probleem. Oké, okay, guys, <laughs> daar gaan we weer. Scene 18, take 39. Camera? Klaar? En actie. Ja, Hallo, je hebt nog niet gezet of het nou goed was of niet. Ja, stop maar jongens. Kijk, stop met draaien.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 Komt <coughs> staan. Oh, hallo, heb een de aard. Kom, lekker zitten.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 Op tv ziet het er allemaal zo normaal en zo uit. Maar het is echt een kwestie van timing, hè. Ja. Het juiste moment, zal ik maar zeggen. Oh ja, ja. dat ken ik wel. Dat, dat is met fotografie precies hetzelfde. Ja, wel jammer dat, uh, dat Huub niet meer is komen opdagen. Ah, die, die was gewoon te duur voor deze productie. Ja, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar die jongen moet het gewoon in het buitenland zoeken, hè. Net als Rutger. Hm? Hij moet zijn vleugels uitslaan. Ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat is mooi gesproken. Ja. Daar is je verjaarskanoortje. Toos? Hé? En ja, voor jou. Hallo, is, uh, dit is toch Kathleen uh, oh. de Kiep? En uh, wil je mevrouw goedkoop? Ik snap er niks van. Ik, ik ben toch helemaal die jaren. Hoor. Nee, gekkie. Het is voor onze trouwdag. Onze 24-jarige trouwdag. Oh, ja. ja. Kom er eens even hier bij mij, jongen. Graag ik een jongen cadeau? Nee. nee. <laughs> een Marokkaanse jongen? Nee, het gaat erom wat hij doet. Eh. Uh, Striepen? oh, Nou, Joos, doe dat toch niet zo gek. Ik Ik, ik, snap het niet. Ik heb hem mijn dienst genomen om te komen schoonmaken. Au, au, au. <hums> Gefeliciteerd, schat. Oh, ja, het oh, leven, het oh, oh, oh, oh,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 die bij u de krant bezorgt. Hallo, Juzef. Wat leuk dat je er bent. Wil je wat drinken? Heeft u misschien een kopje munt? Wat zijn we toch een stelletje knuizen bij elkaar? Nou, iedereen munt,